Je luistert naar de zesde aflevering van The Good, The Bad and The Interesting. Een podcast over kwaliteit. Deze keer spreek ik, liggend in een stapel zitzakken in de hal van de Hogeschool van Amsterdam... met mijn collega Irene Kamp. We praten over stoelen die een setje in de rug geven... over de kwaliteit van een houten tafel... over ethiek in emotional design... over de goede student... en over veel en veel meer. Het is weer een prettig gesprek. Luister zelf maar. Uh, nou, mijn, mijn onderzoek ging eigenlijk uh, dat het bij BMW was, was meer een soort van case study. Uh, maar mijn onderzoek ging eigenlijk over de beleving uh, en in hoeverre je daar um, je plezier kan ontwerpen. Uh, en uh, misschien ook wel uh, meaningvol, dus, uh, dus een betekenisvol uh, ontwerpen. Hoe verder kan je dat nou eigenlijk ontwerpen? Okay. Uh, en uh, ik zat bij BMW om, om uh, ja, daar in het interieur eigenlijk te kijken: kun je daar plezier, kun je daar betekenis uh, ontwerpen? Oké. Okay. Dus ja, en een van de dingen was inderdaad de stoel: uh, hoe kan die van invloed zijn op de beleving die je hebt tijdens het rijden? Uh, en kun je daar een plezierelement aan geven zonder dat het kornier wordt? En, kan dat? Ja, je kan er in ieder geval naar streven. Uh, en ja, dat is altijd het geval, het geval natuurlijk met experience. Uh, in hoeverre kun je een experience ontwerpen? Uh, de een zegt van ja, dat kan niet, want er zijn zoveel factoren van afhankelijk. En de ander zegt ja, maar je kan in ieder geval daarnaar streven. Dus vandaar dat ik het ook zei, je kan naar streven dat dat de experience nou, is. Of een, een aantal voorwaarden neerzetten waardoor... ja. Waardoor je als je het meet... Dat je dan kan zeggen... Oké, okay, dat is nu dan wel... Uh, Plezieriger plezier. geworden. Ja. Dus een van de voorbeelden was... dat Als je aan het rijden bent... Je hebt in, in BMW's heb je een sportstand. Uh, en die kan je actief aanzetten. Maar daar gebeurt eigenlijk... Ja, er gebeurt heel veel met de binnenwerk. Maar daar merk je als rijder normaal gesproken weinig van. En een van de dingen was dan... Dat de stoel daar nog eventjes je een, een zetje bij geeft. Dus het is niet dat het heel opvallend was, maar heel subtiel eventjes, het, je even zo kneep, zo van, oké, okay, nou dat gaan lachen. we. Dat is een Dus nee. Nee, ja, ja, ja, maar dat is ook echt wel een, een lachend dingetje, toch? Ja, nou ja, het is, uh, het is altijd heel moeilijk als volgens mij als ontwerpen zijn om de relativiteit van je eigen uh, ontwerp in te zien. Ja. Want je bent er heel lang mee bezig. Ja. En dan denk je ook dat de gebruiker er heel lang mee bezig uh, oh, ja, ja, hoort te zijn, ja, ja, ja. terwijl dat 9 van de 10 keer helemaal niet zo is. Ja. En zit dat nu in die stoelen, weet je dat? Um, ze hebben een aantal elementen overgenomen. Uh, of ze het nu al in productie hebben dat het ook zo werkt, dat kan ik niet 100% zeker zeggen. Okay. De, uh, maar er zaten nog andere elementen aan ook hoor, die, de vorm van de stoel. En, de, uh, uh, en daar hebben ze wel delen van overgenomen. Okay. Ja. En als jij nu zelf in de auto stapt... En dat is niet een BMW en je geeft plank gas. Heb je dan niet zo, oh, damn, ik mis nu die setje <laughs> in de rug? <laughs> uh, nou ja, het, het hele gekke is dat ik eigenlijk, ik was nooit een autoliefhebber. Okay. Dus het was ook heel gek dat ik bij BMW uh, terecht kwam eigenlijk. Ja. Yeah. Uh, en ik heb nu nog steeds, ik rij zelf in een Peugeot 107. Nou, als je nou, Je kan weinig auto's opnoemen die nog minder zijn dan dat. Ja, ja, ja. Ik vind het wel mooi, 107. Dat, dat is een van de dingen die... Een van de auto's of een van de objecten die ervoor gezorgd hebben... dat ik nu docent ben in plaats van nog in het bedrijfsleven zit. Omdat je juist vindt de, dat... De ambitieloosheid ja. van de ja. 107. Dat, dat kan natuurlijk ook gewoon mijn ambitie zijn. Dat het niet meer om geld gaat, maar gewoon... Want dat was een van de dingen die men natuurlijk tegenhield... om uit het bedrijfsleven ja. naar uh, onderwijs in te gaan dat ik wellicht minder ging verdienen. Ja. En dat de ambitie binnen het bedrijfsleven heel vaak is... je moet meer geld hebben en dat moet je uiten met een dure auto. Oh ja. Toen was ik op vakantie in Frankrijk en toen zag ik daar iedereen in een 107 rijden. Wow. Ja. Ja. ja. Oh, ik dacht juist dat je zei, nou, zo'n ambitieloze auto. <laughs> nee, ik dacht juist. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook goed genoeg zijn. Waarom zou je nou weer een of andere BMW moeten ja. ambiëren? Ja. Wat heb je eraan? Maar goed, we dwalen af. Nou, eigenlijk niet zo heel erg. Nee? Want volgens mij is dat... Het heeft ook met kwaliteit te maken. Want okay, Van ja. BMW-auto's zeggen ze vaak... Die hebben kwaliteit. Ja. Um, en, en ik heb... Want ik heb alle podcasts tot nu toe geluisterd. En ik ja. was er heel erg enthousiast over. Dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Uh, de diversiteit vond ik zo ontzettend leuk... En ik heb zelf ook heel erg nagedacht: oké, okay, maar wat is dan kwaliteit voor mij? Ja. Uh, en een van de eerste dingen is eigenlijk dat ik, da dus ik meteen dacht aan materiaal. Oké. Okay. Op het een of andere moment. Ik heb een achtergrond in industriële ontwerpen, dus misschien dat het daar dan ook aan ligt. Ik moest meteen aan een houten tafel denken. Oké. Okay. Misschien ook een beetje een raar voorbeeld, maar en toen had ik eigenlijk te denken: maar wat is dan, waarom dan? Wat is dan zo uh, kwalitatief aan een houten tafel? Dus ik dacht, ja, materiaal. Maar zijn alle houten tafel dan ja, goed? precies. Dat was uh, waar ik ook mee begon te denken. Van, oké, okay, maar wat is dan... Uh, ligt het aan het materiaal? Of uh, uh, waar ligt dat dan aan? Dat ik daaraan denk. En... Uh, dus doe, Je had me al een keer uh, eerder ook gevraagd. En gedurende die tijd heb ik erover uh, na zitten te denken. Wat is dat dan, dat kwaliteit? En... Materiaal is misschien een, een uiting ervan. Ik kwam op een gegeven moment uh, op dat het te maken heeft met een soort van eerlijkheid. Oprechtheid. Okay. Um, dat je de, uh, van een hele eenvoudige tafel, kun je precies zien wat het is. Mm -hmm. Het communiceert meteen, je kan er iets opzetten. Het is, uh, en hout als materiaal is ook een heel oprecht materiaal. Dus het is duidelijk waarvan het is gemaakt. En okay. Dus ik denk dat een van de aspecten, voor mij tenminste... wat kwaliteit inhoudt, is materiaal en eerlijkheid. Authenticiteit, authenticiteit. En dan ook een beetje simpelheid. Dat het, dat het direct zichtbaar is? Of um, geen poespas, Of doe dat er niet toe? Nou ja, dat is, dat is de vraag of je dat altijd zo kan zeggen. Ik denk dat een soort van eerlijkheid voor mij altijd wel belangrijk is... Ja. Uh, want ik zat nog meer voorbeelden te, uh, te zoeken. En ik moest wel denken, wat zijn nou de producten waarvan ik denk... Uh, kijk, uh, BMW's, dat kan je als een van de eerste noemen. Omdat het als een soort luxe en, en overdaad... Uh. Ja, je zou dat ook weer kunnen noemen van iets wat dan geen kwaliteit heeft. Omdat er bijvoorbeeld een zetje in je rug zit. Ja, op het moment dat het, je iets aanzet, terwijl dat nergens op slaat. Ja, ja, precies. Dat het niet, niet authentiek of eerlijk of, of, of relevant is. Uh, ja. Noodzakelijk is eigenlijk. Ja, dus ik... Ken je die um, tandenstokertjes die je zo af kan breken? Zijn dus, hey, je jepanse tandenstokertjes? Yeah. En, nou ja, yeah. dat, dat, dat, zulke kleine dingen uh, dat je dus, dat het al signaleert, hij is gebruikt. Dus dat je dat al mee kan, terwijl verder is hij heel eenvoudig. Uh, dus dat is eigenlijk een beetje het tweede aspect. Uh, dat is doordachtheid dat mensen erover nagedacht hebben. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en dan ook uh, niet zo in het wilde weg... ik heb over nagedacht, dus doen we dit. Maar dat ze ook zich hebben geprobeerd te verplaatsen in de situatie. Oké, okay, wat zou dan handig zijn? En hoe kunnen we dat in een ontwerp... Um, ja, de eigenlijk de, de inbrengen? Dat, dat, dat die functionaliteiten uh, niet zo in je face uh, per se zijn... Maar dat het gewoon doordacht is. Dat het slim is. Dat, dat je denkt van, ah ja. Dat gewoon klopt. Dat het klopt. Ja. Uh, potloden, je het van die ronde. Ja, ja. Uh, maar je hebt ook van die zeshoekige. Maar potloden zijn op zich ook al klaar, toch? Ja, maar zelfs uh, uh, als je die ronde hebt, nou, die rollen overal heen. En die zeshoekige blijven liggen. Ja, uh... Fantastisch. Ja, ja, ja. Dat, als je die, die kleine dingen, die zijn klaar, zeg je, ja, maar... Uh... Ze worden vaak worden ze weer, soms zie je ineens weer een rond potlood. Ja, maar dan... Maar... Ja, waarom? Als, dit al, als dat een oplossing is voor heel veel tekentafels, staat schuin. Ja, ja. Maak ze dan niet rond, ja, weet je. Dat, ja, ja. Maar zo'n doordacht iets, ja, ja. Uh, dat vind ik ook een van de aspecten volgens maar mij. Maar misschien kunnen er nu weer potloden rond worden omdat tekentafels niet meer bestaan. Wie gebruikt er nou nog een tekentafel? Iedereen heeft gewoon een plat bureau. Ja, dus misschien kun je nou weer een andere vorm Bedenken die meer geschikt is voor. Want ik heb inderdaad weer potloden. Of ik heb een aantal potloden. In de laatste had ik een heel aantal ronde potloden. Ja. En die waren niet vervelend. Ik heb er geen nee. last van gehad. Nee, je hebt er geen last van nee. gehad? Nee. Nee, dus. En dat is denk ik ook weer een ander aspect. Het moet ook. Uh, net zoals auto's. Ik, ik hoef ook niet. Ik wil een veilige auto. Oké, okay, yeah. of, of veilig, maar in ieder geval relatief veilig. Dat, yeah. dat je niet. Uh, en betrouwbaar. Uh, en hij moet me van A naar B brengen. En. Verder hecht ik niet heel erg veel waarde aan auto's. Nee, nee, nee. Uh, doe ik dat wel, dan is kwaliteit ook weer iets anders. Dus er is situatie. ook zo'n principe dat, van goed genoeg. Iets kan ook goed genoeg zijn. Ja. Dat heb je... Uh, bijvoorbeeld de vliegtuigen vind ik een goed voorbeeld. In de jaren zestig... Uh, Daar heeft uh, Maciej Tcheklowski uit een fantastische presentatie over gegeven. Dat zal ik wel naar linken in de show notes... Uh, en die zei: in de jaren 60 dacht iedereen dat we supergrote, supersonische vliegtuigen zouden hebben. Yeah. Dus vliegtuigen die, waar 300 mensen in pasten en die in twee uur van, Amsterdam, van naar Londen naar New York zouden vliegen. Yeah. Dat was wat iedereen dacht dat zou gebeuren. Yeah. Letterlijk iedereen dacht dat. Maar wat is er gebeurd? We vliegen nu nog in precies dezelfde technologie als in de jaren 60. Alle vliegtuigen die er toen waren, zo vliegen we nu nog ja. steeds. vliegen niet supersonisch. En de reden daarvoor is, we kunnen het wel, maar het is veel te duur. Ja. Dus het, om dat te bereiken moet je zoveel geld erin steken dat niemand kan dat betalen. Of te weinig mensen. We Wil het betalen? Ja, ja. Dus het is niet de moeite waard. Ja. Dus er is zoiets zo iets als goed genoeg. Ja. ja. En dat, uh, volgens mij, is dat ook iets wat je moet weten als ontwerper. Wanneer is het goed genoeg? Ja. Okay, yeah. uh, want ja, je kan wel nog meer, nog, uh, nog fancier en nog meer tijd vragen van de gebruiker... of nog meer aandacht. Of... Maar er is inderdaad, denk ik, een soort van... ja, nou ja, nou, is het, uh, ja, nou moet je stoppen. Yeah. Nou is het, uh, je hoeft niet meer. Het is wel moeilijk. En, maar ook andersom. Dat vond ik ook wel mooi. Van vorige week, vorige, twee weken geleden, zei Chris in een vorige podcast, die zei... misschien moeten we niet de hele tijd willen disrupten. Ja. Vaak is het nog niet af. Ja. Dus disruption krijgt alle aandacht. We hebben iets fantastisch, iets nieuws. Ja. Maar dan is het nog niet af. Nee. Maar dan wordt er al wel gestopt. Het is al klaar. Ja, Dus dat is weer de, omdat het te, te saai wordt. Het de... is te saai om het te perfectioneren. Ja. Om het af te maken of zo. Ja. Ja. Dat is, uh, ja, daar was ik het inderdaad ook wel uh, mee eens. Dat al het nieuwe... Uh, en dat is volgens mij ook te maken met dat eerlijke. Van, wat, wat wil je nu eigenlijk zeggen? Wat is nou eigenlijk je boodschap? Yeah. Uh, en niet altijd dat je een, een, een heel duidelijke uh, boodschap hoeft uit te dragen. Maar uh, yeah, wil je nou gewoon uh, goede producten neerzetten? Of wat is nou eigenlijk je doel? Want de Disruptor wordt ook gewoon vaak gedaan om is wat. De... Er zit verder niks bijzonders meer achter. Nou, of omdat er een mogelijkheid wordt om ontzettend veel geld te verdienen. Ja, met gewoon een... Ja. Ja. Maar goed, als je dat maar communiceert... dan, dan heb ik er niet zo'n probleem op zich mee. Maar dat wordt okay, yeah. dan niet, niet ja. zozeer gedaan. Ja. Maar je hebt dus niet zoiets als jij nu in je auto zit... dat je die feature uit die stoel mist? Nee, maar, nee, maar het is ook een kwestie van gewenning... Deels. Ik weet nog wel dat ik, toen ik terugkwam uit, uh, uit Duitsland... en uh, ik stapte in mijn auto, in mijn 107. Uh, en ik stond bij een uh, parkeergarage... en toen dacht ik, hoe krijg ik het raampje nou open? Waar is dat knopje? <laughs> en dat ook bijna in paniek raakte, omdat achter me kwamen de auto's al. En ik, ik keek om me heen en ik dacht van... waar gaat het raam, waar gaat het raam open? En uiteindelijk zat er nog zo'n zo draaihendel... Gewoon in de, gewoon de gewenning van ja, ja. Uh, het knopje. En, en ook niet meer herkennen als zodanig van... Het oh, is best een groot ding. En we zijn het allemaal gewend. Tenminste onze generatie nog wel. Van vroeger dat je zo'n draaiding ja, ja. had. En dus dat is wel iets waar je, uh, waar je makkelijk aan went. Dat het gebeurt. En als het er niet meer is... Dat je dan af en toe... Ook, dat is ook een kwestie van gewenning. Maar even denkt van... hè uh, oh, dat is raar, uh, maar goed. Uh, daar ga je, kom je ook wel weer overheen. Het is en niet... is het nou daadwerkelijk beter dan het ander? Kan je ook afvragen? Nee, dat is. Want ik heb nadat ik bij BMW ge, uh, heb gewerkt, uh, uh, ook onderzoek gedaan naar uh, geluk en mm. geluk in een ontwerp. En okay, kun je ja. zo naar, uh, kun je dat ontwerpen? Ja, ja. En daar hebben ze het over de hedonistische trapmil. Dus de uh, loopband eigenlijk. En dat is uh, inderdaad dat je uh, steeds maar meer wil. Um, dus heb je een, een, een tv. Um, nou, dan is die prima. Dus heb je een iPhone, dan is die prima. Um, maar de, er is dan weer een nieuw model. En soms word je gedwongen, daar had je het ook over met Chris. Um, maar soms uh, is het ook gewoon puur omdat je het wil omdat ja. je denkt, oh, ik wil een ander weer. Ja, maar dat is omdat die wordt aangeboden misschien. Ik weet nog, ik was er wel gevoelig voor. Maar dat was ook omdat de nieuwe iPhones bijvoorbeeld waren daadwerkelijk beter. Bijvoorbeeld een nieuwe iPhone had een echt aanzienlijk betere camera. Ja. Of de nieuwe, uh, mijn oude MacBook was bijvoorbeeld echt traag. Ja, Voor, ja. voor nieuwe software die ik daadwerkelijk ja. nodig had. Maar dat heb ik wel steeds minder. Ja, en ik denk... Ik krijg is... niet meer het geheugen van mijn MacBook vol. Dat lukt me gewoon no way. Nee. Terwijl tien jaar geleden had ik daar echt last van. Ja. Dan had ik echt wel een snellere MacBook nodig. Ja, dus ik denk dat dit een bepaalde noodzaak is. Omdat uh, je soms wordt gedwongen. Soms ja. doet iets niet meer. Omdat ja. je geen nieuwe versie hebt. Maar... Uh, een betere camera bijvoorbeeld... Uh, er zijn ook weer genoeg projecten... dat mensen weer teruggaan naar een... een, een met zo'n rolletje en uh, een, een verloop... zelfs een, verlo een verlopen filmpje... Ja. en dan toch nog de mooiste foto's maken. Dus die betere camera ja. is dan... Maar als je vergelijkt... wat ik met film deed... en wat ik nu... wat ik met film deed, was beter. De, Het uh, beeld... de resolutie... is hoger. De ja. lenzen waren net zo goed... Dus het is niet zo dat digitaal wat dat betreft beter is geworden. Maar mijn, de camera die nu in mijn iPhone zit, ja. was beter dan in mijn vorige iPhone. Maar heb je daar. Uh, heb, hoe heb je dat? Waar heb je dat voor nodig gehad? Uh, ik vond gewoon de resolutie niet hoog genoeg. Dus ik wilde betere foto's kunnen maken. Dus dat was echt daadwerkelijk een verbetering. Maar inderdaad, nu zie ik geen enkele reden om te upgraden naar een andere telefoon. Nul. Nee. Terwijl er al wel een aantal nieuwe versies zijn geweest. Ja. Maar ik zie dat inderdaad niet meer. Nee. En, maar je hebt dan nog steeds natuurlijk wel de, sommige dingen dat, dat je denkt van nou ja ik neem nou weer. Of, ik zeg niet iedereen. Maar uh, het idee van oh, ik heb het al zo lang. Of uh, uh, ja ik heb gewoon. Ik moet gewoon iets nieuws hebben. Heb ik niet meer. Nee, nee nou dat is uh, uh, denk ik heel fijn. Want uh, daar word je ook niet gelukkig. Nee, dat nee, is ook al, nee, nee. Al wel, nee. Als dat ja. steeds zo ja. doorgaat en op een gegeven moment moet je kunnen zeggen: oké, okay, nee, het is, het is goed. Het is toch juist, is het niet misschien juist iets, een continue vorm van ontevredenheid? Ja, maar dat, ja, waar je ook niet bewust van bent, maar ja, ja daar, steeds bijna het verslavende ervan. Uh, ja. uh, iets nieuws kopen. Iets, uh, uh, ja. Yeah. ja. Maar dat is, het is wel iets heel. Veel voorkomend. Het ja. is ook helemaal niet gek dat mensen daar uh, last van hebben. Daar wordt ook naar nou ontworpen, toch? Ja. Dat, en dat wordt ook bewust natuurlijk gedaan. Er wordt een ja. telkens ontworpen. Nou, deze de volgende versie stoppen we deze toffe feature in. Ja, en hoe het toch? verkocht wordt natuurlijk ook. Ja. Uh, dit moet je hebben. Uh, ja. uh, je hoeft maar om je heen te kijken als je op het uh, bij de meter staat te wachten. Uh, dit wil je, staat er een van de, uh, uh, volgens mij, telecom uh, uh, aanbieders. <laughs> dat ik denk, nou ja. <laughs> maar ja, dat is, uh, ja. ja. Zo wordt het inderdaad verkocht, ja. Ja, ja, ja. Ja, terwijl eigenlijk... Nou ja. Nee, ja het is, maar goed, uh, je hebt dus daar onderzoek uh, naar gedaan, toch? Naar... Ja, naar, ja, ook naar geluk, ja. ja. Naar geluk. Want of je daar... Uh, of je daar Want ik zag op bedoven. jouw site... Ik heb jouw website, die heb je yeah. een tijdje niet geüpdatet. Nee. <laughs> Hoopvol vond ik nog een linkje naar een blog. Die is al sinds 2014. Well, yeah. Jammer, jammer, jammer. jammer. Yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah. Okay. Uh, design should inspire, empower and activate people to live their most meaningful life in the most pleasurable and sustainable way. Dit gaat wel iets verder wat je je zegt dan gewoon plezier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ehm... Um... Vind je dit nog? Want dat heb je natuurlijk al een tijdje geleden opgeschreven. Ja, um... Zou dit de ambitie bijvoorbeeld van al onze studenten moeten zijn? Oh god, nee, ja, ik pretendeer niet dat ik zeg of weet hoe het zou moeten. Maar dit is wat ik... Um, vind je het nog eens een goede vraag? Ik vond op dat moment... Uh, vond ik het wel een... een uh, en ik vind het misschien nog steeds wel een, een mooi streven om het... Uh, uh, om dat in ieder geval als, als, uh, als leidraad te ja. hebben. Maar het is en... ook iets wat kan, toch? Je kan door goede dingen te maken... mensen inspireren, ja. Ja, ja. de mogelijkheid bieden... en activeren om ja. goede dingen te doen. Ja. Maar ik denk, uh, en dat, dat is wel grappig ook... Als je, dan, als je die verschillende podcasts luistert... dat je um, in de waan van alle dag... Moet je dit bijna als een soort tegeltje bij je hebben. Omdat het uh, heel moeilijk is om dit altijd in je hoofd te hebben. En ook altijd zo te ontwerpen. Dus ik denk niet dat... Um, als je me zou vragen, zou, heb je zo voor ontworpen? Dan zou ik heel graag ja zeggen. Maar dan zou ik niet weten of ik dat met alles wat ik heb gedaan ook zo heb gedaan. Dus het is... Uh, mm. Ja. ja, want ik vind het een inderdaad een prachtige leus. En ja, dat wil ik ook. Ja. Misschien is dat ook wel een van de redenen... waarom ik docent ben geworden en geen ja. ontwerper meer ben. Ja. Omdat de praktijk ja. misschien wel om hele andere dingen vraagt. Ja. Ik kreeg een hele mooie tweet. In, in, in, uh, iemand twitterde... Wat zei ze nou precies? Over dat wij zo makkelijk praten hadden. En dan had ze het over Steven Hay en mij... Uh, wij, waren, uh, dat, wij, wij spreken wel eens op congressen en dan ja. vertellen we hoe het moet. Mm. En hoe het kan en wat voor fantastische dingen we wel niet kunnen. En dan ja. zijn ze, ja leuk, maar nadat ik terugkom uit het congres... dan werk ik weer bij hetzelfde middelmatige ontwerpbureau. Ja. En eigenlijk is het natuurlijk 90% van wat er gemaakt wordt, is crap. Ja. Maar dan het argument, jullie hebben makkelijk praten, denk ik wel... ja maar wil je dan dat je dat niet hoort? Ja, mag... nou, maar goed. Maar het, is wel, het wringt natuurlijk wel. Op. Ja, ja, ja. Nee, nee, die prachtige, inspirerende verhalen. En die mooie uh, dingen die we bedenken. Maar ja. uiteindelijk werkt 90% van de mensen... bij ja. bedrijven die crap produceren. Ja, en ik... En de, ja, daar heb ik ook wel weer enigszins sympathie voor. Dat, je, dat kan je misschien niet allemaal veranderen. Maar ik denk wel dat... Um, nou, wat je uh, voor dit gesprek eigenlijk zei over Q42. Die uh, dat initiatief hebben genomen voor uh, uh, dat, dat onderwijsprogramma op, op basisschool. Ja, om ze te leren code. Codebeek. Ja. Om... Dat, dat soort dingen zijn niet verboden voor mensen om ook te doen. Nee. Ook al werk je bij een crapbedrijf. bedrijf. Dus, en, uh, en uh, ik, ik, ik kan niet goed inschatten de Amerikaanse werkdruk hoor. Maar ik heb voor Nederland. Laten we het gewoon op Nederland aan. Ja, Nederlandse, uh, denk ik dat je die mogelijkheid, ook al werk je vijf dagen, kun je ook nog wel inzetten uh, om iets moois te doen. Ja, ja. En als je dat op congressen hoort, en je bent het mee eens, probeer dan, misschien heel klein, maar kun je er nog wel iets mee doen. ja. Ja, ik heb, ik heb er wel eens moeite mee. Een ander onderwerp wat ik ook wel eens op congres heb gehoord. Is van die sprekers die er staan van... Als je je baan niet leuk vindt, dan ga je toch lekker nee. ergens anders werken. Zo makkelijk nee, is ja. het volgens mij nee. toch ook weer niet. En nee. het is wel iets waar ik, waar ik af en toe over nadenk. Van, van hoe makkelijk is het nou eigenlijk? Zijn wij niet gewoon enorm bevoorrecht met dat we zo slim zijn en op toffe plek hebben kunnen werken... en nu op een heel toffe plek werken. Ja, nee, maar dat, ik ben het met je eens om te zeggen... als je het bedrijf niet leuk vindt, dan, ga, dan zoek je iets anders. En uh, ik denk ook dat dat niet de oplossing is. Ik denk dat meer de oplossing zit in proberen dat voor jezelf... je eigen projecten daarvoor te doen... Ja. en uh, eventueel proberen dat langzaam in het bedrijf te brengen... als het mogelijk is, ja. maar kan... En ik denk er wel dat er meer mogelijkheden zijn dan, dan mensen vaak denken. Ja, ja. Dus dat je uh, dat ook een beetje moet kunnen inschatten. en uh, Ook al is er maar een kiertje om ja. uh, iets, iets moois te doen of iets goeds te doen of iets leuks te doen. Ik denk dat heel veel collega's ook, ook leuke dingen willen doen. Dus als je met leuke ideeën komt om het toffer ja. te maken... precies, ja. Daar zal niemand tegen zijn. Nee. Ja. En ook al is het maar iets heel kleins. Maar uh, volgens mij ook bij een crap bedrijf, om het maar even te noemen... Kun je nog wel iets, uh, kun je wel iets moois beginnen? Ja, ja, ja, ja, daar heb ik wel ervaring in. En ik werkte inderdaad bij een bedrijf wat ik zelf altijd nogal ja. slecht vond. Maar dan ging ik zelf maar stiekem dingen beter maken. Ja, ja. nou ja. ja. Dus ja. daar moet je ook een bepaalde mentaliteit voor hebben. En als je, ja, dan is het heel makkelijk om te zeggen: jullie hebben makkelijk praten. Is misschien zo. Maar kijk ook naar jezelf. En ja. raak gewoon geïnspireerd door wat je hoort. Nou goed, maar goed, is dat misschien ook niet iets wat wij als docenten onze studenten kunnen bijbrengen? Is dat niet een mindset? Is dat ja. niet de skill die je... Is dat niet misschien juist een designershouding? Ja, nou, ja, ik denk ook wel dat een van de belangrijkste dingen is... dat je uh, nieuwsgierig raakt naar de wereld om je heen. En ook, en ook daar op onderzoek naar uitgaat. Dus niet alleen maar thuis blijven zitten en denken... oh ja, ik moet school doen. Mm -hmm. Maar dat je, nou, wat jij doet met die icons organiseren... dat is al heel toegankelijk voor studenten ook. Uh, ga ook eens een keer naar het museum. Doe maar iets. Ja. <laughs> het gekste. Zeg ik ook het uh, tegen studenten die komen dan een herkansing doen. zijn ze in een minuut klaar. Ja. Dan zijn ze helemaal uit Den Helden naar Amsterdam gekomen. Dus ja. Zei, ja. Was dit het? <laughs> ik zei, nee, je bent in Amsterdam. Joehoe. er zijn die musea, ja. ja. Ja. ja, dus dat is wel, maar ja, dat is ook heel moeilijk om dat, uh, dat aan te leren. Maar ja. Ja, ik denk wel dat dat een van de dingen is waar je niet alleen een beetje ontwerper van wordt, maar ook meer plezier krijgt in, ja, ja. in, niet in het leven, zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Hey, ik wilde ook nog even het een en ander horen over emotional design, want dat is waar je ja. in verdiept hebt, toch? Ja. Wat is dat precies? Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar waar, heb je, waar hebben we het dan over? Um, ja, ik denk dat je het op een aantal manieren kan uitleggen. Um, maar uh, het gaat er eigenlijk om emoties in ontwerpen. Uh, en dan niet van de ontwerpen zelf. Maar ja. van uh, wat je uiteindelijk uh, bij de gebruiker zou willen bewerkstelligen. Oké. Okay. Um... En is het dan wat anders dan reclame? Want dat probeert dat ook. Um, ja, nou, het is uh, ja. Ik denk, met, met reclame vind ik altijd heel lastig. <laughs> ik ben altijd heel bevoordeeld. Dat ik denk van oh, de reclame is slecht. Ja, dat is ja, ja, ja, natuurlijk dus. heel uh, uh, het hoeft ook niet per se waar te zijn. Maar um, ik denk dat je um, als je gaat ontwerpen, dan, dan moet je volgens mij rekening houden met wat voor emotie je wil opwekken. Um, en ook negatieve emoties zijn, kun je prima voor ontwerpen. Uh, mm -hmm. Als je een achtbaan ontwerpt... Uh, hm. dan wil je de, de emotie van angst hebben. Yeah. Uh, en, en dan wil je eigenlijk alles in het werk stellen... om op een veilige manier, binnen bepaalde constraints... die emotie op te wekken. Yeah. Yeah. Uh. Uh, dus volgens mij is het voor ontwerpers heel fijn... als je een soort vocabulaire hebt... Uh, wat je, dat je ook de nuances in emoties kan, kan benoemen... Mm -hmm. Om dan gericht daarvoor te kunnen ontwerpen. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, logisch. Ja, dus Toch? het is al. Nee, het is al geen rocket science, maar dat is. Uh, uh, uh, ja, dat is eigenlijk uh, emotional. Nou ja, maar het is geen rocket science, maar het is ook niet makkelijk. <kugt> nee, nee. Aan de ene kant is het vanzelfsprekend. Als je iets ontwerpt voor een begrafenisondernemer, ziet het er anders uit dan ja. als je iets ontwerpt voor een feestwinkel. Ja, Ja. Maar wat is het dan dat het anders maakt, zoiets? Ja, dus ja. het is... Uh, en eigenlijk, wat je alleen maar doet... is als je uh, emoties uh, leert herkennen eigenlijk... Uh, dat je daar als ontwerper uh, ook weer iets voor kan gaan maken. Dus dat je niet alleen maar zegt... iets moet blij zijn of iets moet boos zijn... Uh, maar dat je ook de nuances kan benoemen, uh, Omdat daar vaak ook... Uh, de verschillen in zitten tussen producten. Dus of het nou uh, enthousiast moet zijn... Uh, of juist tevreden. Weet je, dat, is, uh, dat zijn positieve emoties... en die zou je makkelijk over één kant kunnen scheren, maar er zit wel degelijk een soort van energieverschil in... en uh, waar je dus ook voor kan ontwerpen. Maar dat gaat dan echt ook over empathie? Ja. Dat is noodzakelijk ja. om dit te kunnen doen? Ja. Ja, maar ik denk om te kunnen ontwerpen, ontwerpen zonder empathie. Je, ja, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat je dan iets... Misschien binnen een design team. Als jij niet verantwoordelijk bent voor alles, maar bijvoorbeeld alleen maar voor het technische aspect, <laughs> zou het kunnen. Ik weet het niet. Het zou wel interessant zijn om een keer gewoon... Ja, ik heb zelf altijd gezegd, een, uh, developers zijn onderdeel van het design team. Want uiteindelijk ja. maak je met z'n allen dat product. Ja. Maar ik ken toch ook wel een heleboel developers zonder echte... Nou ja, die, on, die on, hebben niet dezelfde sociale skills als jij. Nee, ja, maar dat je, uh, sociale skills hebben of empathie, uh, inlevingsvermogen kun je ja. misschien ook wel... Ja, uh, dat kun je ook bijvoorbeeld observeren. Of dan kun je uh, je, je verplaatsen in een ander. Ja. Of niet per se super sociaal voor te zijn. Nee. Of, denk ik. Nee. Maar je kan het wel uh, observeren. of, of uh... ja. Oké, okay, er zijn mensen die dat minder hebben hoor, dan jij. Ja, nee, ja. <laughs> nee, maar, ja. Ik, ben, ik, ik vind het altijd interessant vind om, de, om te zien of je zonder empathie ook echt... Uh, uh, ik denk dat heel veel, trouwens stiekem heel veel ontwerpers... dat misschien uit tijdsdruk of uit luiheid... gewoon dingen voor zichzelf ontwerpen. En dan maar denken dat iedereen dat ook zo wil. Ja, ik vond het ook wel uh, interessant... Uh, wat uh, de, die podcast met uh, Leonie Watson... Ja. Uh, yeah. uh, was natuurlijk compleet anders. Maar ontzettend goed om een keer te horen... hoe iemand uh, die niet kan zien... Uh, het web ervaart eigenlijk. Of het web maar producten ervaart. Want toen ik ernaar luisterde dacht ik... jeetje, het lijkt wel of zij nog... moet werken met producten die... twintig jaar geleden... Ge hoe wij toen, uh, Zij was nog heel erg bezig met... bruikbaar zijn. Ja. Wij zijn al dat het... Uh, een uh, experience, weet je? Uh, nou ja. En dan kan je afvragen... Is, want dat is ook weer wat Rahul zei. Is die experience? Maakt die het wel beter? Ja. Ja, dat komt er wel iets toe. Ja, um, dat alleen iets bruikbaar is. Nou, niet alleen bruikbaar. Maar ik weet bijvoorbeeld dat een tijdje terugkwam... en ineens transities werden mogelijk... en ja. animaties werden makkelijker op het web. Dus dat werd meer gebruikt. En er kwamen hele stromingen die zeiden... zonder een transitie is het niet goed. Mm. En als ik nu kijk, zie ik juist heel veel... van de veelgebruikte interfaces... heel erg teruggaan in hun ja. transities. Maar hey, rustiger aan... Ja. Want het leidt misschien ook wel af. Misschien vindt het misschien ook wel... Ja. Mensen vinden het misschien ook wel irritant. Ja, nou ja maar dat is volgens mij waar we net over dat je door, doordenkt. Ja. Dat het een doordacht ontwerp is. Ja. Um, en uh, het is prima zo, zolang je maar weet waarom je het doet. Ja. Zolang je maar weet waarom je die transitie Niet alleen omdat, omdat het kan, ja, ja. Uh, maar omdat het iets toevoegt. Of omdat het... Uh, ja, om, dan, om het je ontwerp sterker te maken. En anders laat je het weg. Ja, ja. Oké, okay, dus dat is echt een... Uh, dat, gaat dat dan ook weer over die eerlijkheid van het materiaal? Ja, ik... Ja. Uh, ik denk er inderdaad over die... die uh, dat je oprecht bent in wat je, uh, uh, wat je wil laten zien. En, en dat het geen kermis wordt. Uh, ja een Onderdachte kermis van uh, we trekken natuurlijk de doos open en uh, ja, ja. dat bieden we aan. Kijk maar, maar ik de, zie het zelfs al op klein niveau, dus dat echt. Ik zie, ik was op nu laatst op zoek naar goede voorbeelden van ja. transities in interacties. Ja, kon ze niet meer vinden. Nee, alsof alle sites de laatste tijd eruit hebben ja. gesloopt. En ik was laatst, want wat je vond, die. Dat verhaal van Leonie Watson, interessant. Dat super interessant natuurlijk. Ja. Hoe iemand die blind is het, uh, de digitale wereld uh, ervaart. En wat een hulp vooral dat voor hem ja. is. Hè. Dat vond ik vooral zo mooi. Ik was op een meet-up van mensen die... Uh, dat ging over ontwerpen voor autistische mensen. Ja. Dat was ook heel interessant. En misschien is dat wel de reden waarom we minder animaties zien. Die worden er dus knettergek van. Ja, dat is wel een mooie <laughs> Ja, dat is wel een hele positieve benadering. ervan ja. <laughs> Dat ze er op gelet zouden hebben. ja nou, Dat ja. zou heel goed kunnen. Hè? Want zijn heel veel van die grote organisaties... Ja. die apen we na. Ja. En voor uh, nou, Facebook... Ja, die... Ja. die heeft 10 miljoen... misschien wel meer... Ja. autistische gebruikers. Ontzettend veel mensen. Ja. Als die allemaal klagen... Ja. is dat een goede reden om te stoppen. Ja. En dan apen wij weer na wat zij doen. Ja, ja. Ja, dat is wel grappig. dus je zegt als Facebook het doet. Dan... Nou, ik het niet, ja Nou ja, het is niet veel ja. wat er gebeurt. ja, ja. Hey, Nog weer even terug naar het emotional design. We gaan lekker de hele kanten op de hele tijd. Leuk. Uh, dat, ik heb het idee dat je op een gegeven moment... als je voor emotie gaat ontwerpen... dan kom je op een vlak dat in de buurt komt van persu persuasive design. Ja. Toch? Dan en dat, wat ik net al reclame noemde. Maar dan, kon, kan je, dan kom je op een ethisch ja. punt. Heb jij een bepaalde grens voor jezelf? En zou er een grens moeten zijn misschien voor ons als opleiding? Zou er, ja. een, grens moeten, zou er een grens moeten bestaan überhaupt? Moet, je die, moet iedereen die zelf stellen? Ja, um, Nee, ik denk niet dat, dat ik een grens zou aan kunnen geven voor een ander. Want... Uh, ik kan vanuit mezelf redeneren of ik iets te ver vind gaan, ja of nee. Maar ik zou het heel moeilijk vinden om dat in algemene termen... Uh, aan studenten... Uh, het, volgens mij het beste wat je kan hopen is dat ze erover nadenken. Yeah. Um, maar dan vraag je bijna uh, om goede mensen op te leiden. Uh, en dat goed, is als in... goed als in... Uh, virtueuze. Uh, yeah. uh, en en pff, dat lijkt me nogal een opgave voor een school. Ja. Yeah. Uh, dus, en ik weet ook niet of dat dan wenselijk zou zijn. Dan moet je er een standpunt in innemen. Bijvoorbeeld zeggen je mag... Geen uh, wapenhandel of zo, ik noem maar wat. Ja, ik, ik zelf zou dat niet, uh, niet zo zeggen. Je mag niet dit, je mag niet dat. Nee, uh, maar je moet daarover uh, nadenken. Ja, yeah. yeah. uh, en, en je mag dan hopen dat, het, dat ze uh, er goed over nadenken en... Uh, dat ze, dat ze het goede mensen zijn. Ja. Maar ik weet niet... Ik denk ik, ik heb niet... Uh, ik voel niet die verantwoording om dat aan te leren. Wel het nadenken erover. Ja, ja, ja. Maar niet de regels te geven goed of fout. Ja. Want dan ga je... Ja, dan, dan leg je jouw regels op. Mm -hmm. uh, terwijl dan ga je vanuit dat jij een goed mens bent. Ja, precies dat je gelijk hebt. Dat je gelijk hebt, ja. Ja, ja. Nou, dat is best wel... Ja. Is een heel moeilijk punt, ja. toch? Ja. ja, ja. Dus ik... Ik vind het een heel uh, interessant onderwerp. Maar ik denk wel... Ja, dat is ook wel een heel moeilijk. Uh... Dus het gaat dan vooral over bewustwording, toch? Ze moeten zich realiseren dat ze keuze hebben. Ja. Wellicht. Dat ze we over na kunnen denken. Ja. Dat ze invloed kunnen uitoefenen met de keuzes die ze maken. Ook ja. Want Dat is denk ik ook nog heel belangrijk, hè? Jij noemt het over inspire, empower en activate. Daar kan je natuurlijk ook hele negatieve ja. dingen voor invullen. Design... Je kan natuurlijk ook mensen apathisch maken, ja. volgzaam. Ja, en, um... ja dus um, ik denk een van de belangrijkste dingen is dat, dat uh, je als ontwerper weet en snapt dat je heel veel uh, invloed hebt. Mm. Uh, en dat je daar dus ook uh, voorzichtig mee omgaat zou moeten gaan. Of in ieder geval dat weer dat doordenken, dat, dat nadenken erover. Ja, dat is wel. Uh, uh, dat je er een aandeel in hebt in, in, in, in alles wat je maakt. Dat heeft natuurlijk iedereen in de maatschappij, maar uh, zeker ontwerpers die hebben daar een, een hele grote rol in. dat je daar dus een keuze in kan maken. Ja, hebben ze een grote invloed? Hebben designers dat? Of valt het dan mee? Nou, ik denk dat we dat allemaal in zekere mate hebben. Ik bedoel, als jij naar buiten stapt en uh, je kan ervoor kiezen om zachterinig de wereld in te gaan. En uh, uh, mensen af te snauwen en af te. Uh, uh, voor te dringen en, en noem maar op. Dat, dat heeft al een hele invloed op uh, een omgeving, hoe klein ook. Ja. Ja. En als jij naar buiten gaat, je raapt een keer iets op, uh, afval op van een ander. Uh, en je gooit het netjes weg en uh, je groet iemand. Dat is al zo'n andere. Uh, Beleving, voor jezelf, maar ook voor de omgeving en hoe klein ook, uh, wel belangrijk. Ja. Dus, en ja. dan als je ontwerper bent, dan maak je ook nog eens dingen wat meer mensen gaat gebruiken. Dus ik denk, ja, in die zin heb je best een belangrijke taak. Een van de redenen waarom ik docent ben geworden is omdat ik vond digitale producten slecht. Ja. En ik merkte dat de huidige generatie of de generatie toen die aan de digitale producten werken, die lukt het me niet om die te overtuigen. Dan dacht ik, nee. dan ga ik het vanzelfsprekend maken ja. bij de volgende generatie. Ja. <laughs> ik weet niet ja. of dat al lukt hoor, maar het, het is een, dat vind ik een mooie ambitie. Ja, nee, dat is zeker. Heb jij een... zo'n ambitie? Heb jij bepaalde dingen waarvan je denkt, dat moeten al die studenten van ons gewoon <laughs> kunnen. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Ja, ik denk, waar we het net over hadden... dat je, uh, dat je bewust bent van die verantwoordelijkheid. Uh, als, als mens, maar dat is misschien niet aan ons om dat nu te... maar als, als ontwerper ook. Ja. Uh, dat je dat... Uh... Ja, alleen bewust zijn of moet je het ook echt kunnen bijvoorbeeld onderbouwen? Moet je het kunnen vertellen? Moet je het kunnen uitleggen? Ja, ik denk uh, argumentatie voor uh, de keuzes die je maakt... En dan hoeft het niet allemaal op ethisch vlak te zijn, maar nee. ook gewoon de onderbouwing van waarom je nou dingen doet. Het heeft ook meer met die kwaliteit te Noem maken. Dus een voorbeeld waarom je wat doet, nou, bijvoorbeeld. Waarom je bepaalde functionaliteiten inbouwt. waarom, okay. uh, um, nou ja, waarom gebruik je een bepaalde transitie? Yeah. Uh, kun je dat vertellen waarom je dat doet? Uh, mm -hmm. Kun je uitleggen wat het doel van is? Uh, ik denk dat. Dat zijn ontwerpbeslissingen die... Uh, nou, je kan het doen omdat je het mooi vindt. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo'n goede reden. Mm -hmm. Dus uh, ik denk qua ontwerpen... Dat is dat uh, nadenken over je ontwerp. Dat, dat uitvinden uh, van uh, waar is er de behoefte aan? Uh, en, en hoe kan ik dat zo goed mogelijk vertalen in een product? Ja. Um, en, is het, en, en onderzoeken, denk ik ook, toch? Van, ja, ja, ja. Is dit wel de juiste, de beste keuze? Ja, is het wel, is het ten eerste een antwoord op de vraag? Uh, of op het probleem, of de uitdaging, of whatever? Ja. Um, en, en is het ook wel, uh, ja, kan ik het onderbouwen? Is het, is het terug te voeren op, uh, op het dagelijks leven eigenlijk? En op de gebruiker? En uh, lukt het ons? Om dit, zijn, is dit voor al onze afstudeerders vanzelfsprekend? <laughs> nou, uh, uh, <laughs> nou, misschien nog niet, maar. De, uh, ik denk dat we uh, nou, ik denk dat we wel uh, al uh, goed bezig zijn. Ja. Uh, en ik denk dat het ook geen eenvoudige taak is. Dat één. Ik denk ook dat. Um, ja, ik denk, maar ik denk dat heel veel afstuderen dat ook wel hebben. Mm -hmm. um. Ik heb volgens mij ook wel echt het idee dat we hier veel meer mee bezig zijn. Dat, ja. Nou, ja, ja, ik ben. niet. Werk... waarom, het kunnen onderbouwen. Van ja. Waarom heb je dit gedaan? Wat zijn de verschillende ja. keuzes die je had kunnen maken? En... Ja, we werken natuurlijk niet zo heel lang. Nee. Dus, uh... Nee, ik heb ook wel het idee dat, dat in vakken dat ook wel zeker zit. En ook bij uh, ja, de dus ook wel uh, in ieder geval gevraagd wordt. Ja, ja, ja. En dan, of de antwoorden altijd helemaal solid en helemaal overtuigend zijn. Nou, misschien niet altijd, maar... Nee. Oké. Okay. Ja, en het mooie, ik denk ook van... Uh, uh, als we het hebben over... De absoluut kwaliteit... of kwaliteit van wat uh, opgeleverd wordt. Het hoeft ook niet perfect te zijn. De kwaliteit hoeft ook niet perfect te zijn. Interessant. Ja. Yeah. Nou, ik, ik kwam er eigenlijk op toen ik, um... <laughs> ik... Ik heb een neefje van 2. plus. <laughs> 2 yeah. En um, ik, ik stoorde me eigenlijk aan het speelgoed wat hij had. Okay. Ik vond... Um, zo'n teentje van IKEA, zo'n plastic teentje, weet je wel. Ik vond ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Dit, dat... hij, hij vond het helemaal leuk. Dus toen dacht ik, ja, waar, waar, waar werk ik me nou druk om? En als hij het toch leuk vindt, dan is het doel bereikt. En toen dacht ik, nou, ik ga een tipi voor maken. Zo'n indianentent. Uh, en dan kwamen we weer terug op die materialen. Ik ga, gewoon katoen en, uh, en uh, bamboestokken. Uh, en, uh, uh, en ik was ermee bezig. En, en ik ben er nog steeds overigens mee bezig hoor. Dus, ja. Hij luistert waarschijnlijk niet <laughs> dat is nog geen spoilerwoord voor je. Sinterklaas. klaar. Um, oh. <laughs> maar in ieder geval, toen, toen was ik ermee bezig. En toen, toen was ik aan het denken. Ik had ongebleekt katoen, dus het was nog een blank canvas eigenlijk. En ik dacht, wat, wat, wat zou ik er nou mee doen? Want je moet het of je moet, maar ik dacht, van ja, versieren is misschien wel. Toen dacht ik, ja. Maar is dat eigenlijk wel waar hij naar op zoek is? Want als je ziet al die uh, uh, typies... Uh, zat ik een beetje zo te kijken op internet. En toen zag ik ze... Ze waren eigenlijk allemaal schitterend voor in je interieur. Maar niet mm. om mee te spelen. Tenminste, uh, misschien ook wel. Maar uh, toen dacht ik, ja... Misschien is het wel veel leuker als het aan de binnenkant juist gekleurd is. En toen dacht ik, ja, maar... Waarom wil hij dat misschien ook doen? Kan hij dat al? En, uh, dus dat is ook dat doordenken. En nou... Lever ik niet de perfecte typie af. Het wordt echt geen um, hoogstaand uh, uh, kunstwerkje of zo. En dat is ook weer dat goed genoeg. Uh, hij kan er waarschijnlijk gewoon lekker mee, mee kleuren. Ik heb er van die stiftjes, van die textielstiftjes bij. En, krekt, en dus je kan genoeg. het zelf gaan... Je uh... kan het zelf dus helemaal uitleven. Misschien is het nog wat te krijgen, maar goed. Uh, en ik bied hem dat canvasje aan. En ik denk dat dat... Uh, ik zeg niet dat het perfect is, maar ik, ik denk wel dat het, het leuker is dan de, de IKEA prefab uh, plastic. Um, Terwijl dat ook weer, dat kan dan ook. Zeker met kinderen. Ja. Geef ze een pollepel en ja. ze zijn blij de hele middag. Misschien, hè, ook weer, soms ook weer niet. Ja. Maar dat is de. Ja. Je Mijn... kan ze het duurste geven en het goedkoopste... en je weet niet wat ze het leukst vinden. Nee, maar ik, ik vind wel dat als je uh, de keuze hebt... Uit, uh, niet alleen voor kinderen, maar gewoon altijd... als je de keuze hebt uit iets wat... Uh, mooi eruit ziet of iets wat, wat, iets extra, iets wat goed doordacht is... Mm -hmm. of iets wat, uh, nou ja... Uh, wat, wat eigenlijk disposable, snel disposable is, mm -hmm. waarom zou je dan niet kiezen voor iets wat uh, doordacht is en waar je misschien je iets langer plezier van hebt en uh, langer meegaat? Ja, ja, ja, ja, absoluut. Ik, heb bijvoorbeeld, ik zie dat alles wat op tv-reclame is, yeah. dat kan je eigenlijk al per definitie van uitgaan dat het slecht is. Yeah. Dat, ja, het dat het is kwalitatief niet goed is. Dat we, met mijn dochtertje zijn we erachter. Dan kijken we tv en dan komt ja. er af en toe reclame. En dan wordt er allemaal reclame gemaakt voor het speelgoed wat ja. er superleuk uitziet. Ja. En daar hebben we één of twee keer iets van gekocht. En ja. nu weten we, nou dat doen we niet meer. Ja. Want het is crap. Ja. ja, grappig. En ik heb nog wel een vraag voor jou. Oh, um, nice. ja. Nou, ik zat ook te denken, vaak met fysieke producten... Ja. Um, merk je of iets kwaliteit heeft naarmate de tijd verstrijkt. Hmm. Ik heb een um, vintage boekenrekje van mijn ouders nog. Die ja. um, uh, mijn ouders op hun kamer hadden vroeger. En uh, die heb ik nu ophangen. En dat is van metaal. En je ziet het, dat het gebruikt is. Ja, ja, ja, Dat heb je met meer dingen. Met leer heb je dan bijvoorbeeld Leren ook heel erg stoelen. En, spijkerbroeken. En, ja. Denk je dat dat digitaal ook zo is? Uh, er is, een, er is een Japanse term voor, hè? Voor dit dit. Ja, een wabi uh, Ja, toch? Ja ja, ja. ja, ja. Dat het beter wordt ja. en meer ziel krijgt naarmate het ouder wordt. En meer waarde krijgt. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Ik kijk, naar vintage auto's, dat soort dingen. Ja, in sommige... Uh, in sommige ik, denk, ik weet niet of... Ik weet niet of dat met digitaal al kan. Ik denk wel dat we nu op een punt beginnen te komen... waarbij we dingen kunnen maken die uh, zo goed zijn dat ze over tien jaar misschien nog steeds goed zijn. Yeah. En dat gaat er dan, dan ga ik ervan uit dat we in dezelfde fase zitten... als waar de vliegtuigindustrie in de jaren zestig zat. Namelijk dat we klaar zijn als het gaat over hardware. Dat de hardware niet meer... En er zijn ook wel tekenen die dat een, een beetje die richting in wijzen. Yeah. Moore's Law bijvoorbeeld. Elke twee jaar werden computers twee keer zo snel. Ja. Yeah. Is gestopt. Ja. Computers worden niet meer sneller. Nou, Dat betekent dat software ook niet meer twee keer zo zwaar kan worden. Nee. Nu konden we elke twee jaar onze software... Dus Adobe pakketten, is een heel goed voorbeeld daarvan. Mm. Die werden twee keer zo zwaar. Ja. Niet veel beter, maar wel twee keer zoveel geheugen. Elke keer, elke update. Dat kan niet meer. Nee. Dus misschien dat we nu op een punt komen. Misschien moet het wel, misschien kunnen we nu sommige dingen maken waarvan we denken... nou, dat is over tien jaar nog steeds goed genoeg. Ja, en met... Um, maar of het dan door de, in de loop der tijd beter wordt? Nou, dat is, uh, uh, dat is natuurlijk voor fysieke, eenvoudige, niet-elektronische producten... sowieso iets makkelijker, tussen aanhalingstekens. Omdat je daar niet te maken hebt met... Uh, maar uh, wat je noemde, die oldtimers, uh, die technieken zijn ook vooruit gegaan. Uh, alleen heb je nu opeens musea met auto's in. Yeah. Um, denk je dat er ook zoiets komt als musea van websites? zijn er wel. Je hebt natuurlijk de, de Internet Archive. Ja, oké, okay, maar dat we de ook echt... De Wayback Machine, dat is uh, een super interessant. Yeah. Uh, ja. Maar ik bedoel ook dat je. Je gaat echt een dagje. Ik, bijvoorbeeld ja, ja, ja. ook bij BMW heb eh, je BMW ja. wel. Dan zie je al die auto's van vroeger. En ik vind een van de eerste. Het ziet er super mooi uitzien. De lijnen en alles. En, um, dus de, daar is het product helemaal uit zijn context gehaald om in een museum neer te zijn. Ja. En met digitale producten is het. Is het misschien lastiger? Misschien... Ik zie mezelf nog niet naar een website museum gaan. <laughs> nee, maar het zou, het zou Binnen een expositie zou het passen. Binnen een design museum context zou je websites kunnen tentoonstellen. Ja. Uh, maar ik, ik denk nou even over dat punt over of die gebruiksvoorwerpen dan beter worden. Kijk, een leren riem bijvoorbeeld, die wordt beter als je hem een mm. tijdje draagt. Maar dat is een eigenschap van het materiaal. Ja. Ik denk dat een digitaal ding zonder onderhoud slechter wordt. Omdat bijvoorbeeld we nieuwe inzichten krijgen. Ja. Nieuwe patronen aan gewend raken. Dus een digitaal product kan je updaten. Ik denk dat dat een van de dingen is die digitaal juist zo interessant maken. Dat je ze kan verbeteren. Dat is heel interessant bijvoorbeeld aan Tesla. Ja. Tesla's worden beter met de jaren. Yeah. Dus als je een Tesla koopt. Na een jaar is hij beter. Yeah. Dat is uniek. Geen enkele andere auto heeft dat. Elke auto normaal als je daarmee yeah. als je die koopt. Is hij minder waard. Terwijl een Tesla wordt eigenlijk meer waard. Wat heel gek is. Yeah. Misschien niet financieel. Maar wel voor de gebruiker. Die heeft updates zoals we dat in software hebben. Yeah. Uh, misschien is ja. Het is, ja, ik weet niet of je, of je die. Nee, dat zijn wel interessante dingen. Nee, ja, het is een open... En dan ben ik aan het woord, dat ja. is helemaal niet de bedoeling. <laughs> ja, ik was er benieuwd naar, nee, want toen had ja. ik er over na had gedacht, toen dacht ik, ja, dat is een van de kenmerken van iets van met kwaliteit. Dat je er naar ja. jaren naar terugkijkt. En dat ja. je er ook een betekenis aan hebt gegeven. Ik bedoel, uh, een stoel kan voor jou heel betekenisvol zijn omdat het een erfstuk is of wat dan ook. Um, en dat vind ik ook het mooie van die fysieke producten. dat, dat Die eigenschappen. Die, en misschien heeft dat digitaal kan dat ook wel in zich hebben... maar op een andere manier. Het is interessant om... Nou ja. Het kan trouwens ook iets heel cultureels zijn. Ik weet nog dat ik uh, kocht ooit een uh, prachtige oldtimer En uh, daarmee reed ik samen met Katrien, uh, met Katrine, mijn vrouw... en daarmee reden we naar Griekenland... We waren echt zo trots. En dat ja. ding was zo mooi. En al die, uh, in Amsterdam was zegt ze van, hoorden we de hele tijd... Oh, wat een mooie ja. auto. En toen kwamen we in Griekenland. Niemand. Geen enkele reactie. Nul. Niks. Een soort van medelijden. Ja. Van, oh, ze kunnen geen nieuwe auto kopen. Ja, ja. Ja. Ze moeten nog in die oude auto... Die hebben ze van opa gekregen. zeker ja. Die oude rachtbak. Ja. Dat is zo... Gek om te zien. En ook als je daar kijkt naar interieurs. Ja. In huizen. Willen ze nieuwe dingen. Ja. Of in elk geval. Ze zorgen ervoor dat het mooi opgepoetst blijft. En ja, het, ja, ja. dat het drinkend die... uit blijft zien. Ja. hele andere. Dat is ja. oud juist. Zielig dat je het niet kan updaten. Dat ja. je niet iets nieuws dat je het niet. Maar misschien ja. gaat het ook over duurzaam dan. Ja duurzaam. Uh, ja. Het, het grappige is dat, uh, uh, dat uh, mensen vaak dingen mooi vinden waar ze een, uh, een gebrek aan hebben. een, een en, uh, Grappig voorbeeld, als je hier in Amsterdam in een huis binnenloopt. Ik weet niet of het nu nog steeds zo is, maar je zag altijd houten vloeren. Uh, toen was ik een keer ergens buiten op het platteland. en kwam binnen en toen dacht ik, hey, dit is geen houten vloer, dit is... Uh, tegels met een houtstructuur. Dus het, ik zei, goh, zijn, zijn dit tegels? Ja, ja, mooi hè. Het is echt makkelijk schoon te maken en uh, uh, niks aan het handje. Toen dacht ik, ja, die mensen die hebben genoeg natuur om zich heen... die hoeven geen echte houten vloer te hebben, want dat hebben ze buiten. Ze hebben behoefte aan, als ze met vieze voeten binnenlopen aan iets wat je schoon kan maken. En wij komen nooit met... Ik kom in de stad in dan van niet met vieze voeten binnen. Nee. Want er is geen vies. je wil graag uh, toch een beetje natuur waarschijnlijk dan uh, in je huis hebben. Oh ja. Dus toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel grappig... dat je dus dingen koopt, aanschaft, maakt... waar je behoefte aan hebt. Dus mm -hmm. dat is misschien ook weer... Uh, nou ja, als ze misschien... Uh, uh, inderdaad, als in een wat armer land relatief uh, waarom zou je oude spullen hebben, als je toch nieuwe kan kopen? Ja, misschien gaat dat dan ook over status hoor, dat zou ook ja. kunnen ja. ja Ja. dat hier status dan ook weer anders werkt ik heb ja. geen idee Ja. oké, okay. wou je nog meer niet aan mij vragen waarom, no. wat <laughs> de... <laughs> uh, ja, je mag natuurlijk wat je wel <laughs> vragen <laughs> nee, nee, ik vind het gewoon ontzettend leuk dat, dat je dit doet Um, nee, maar heb jij nog meer te vertellen over kwaliteit? Heb jij nog meer dingen die je tijd wil? Ik denk dat het belangrijk is ook om, om na te denken over kwaliteit. Ja. Um, en het, het, het kan ook best wel veranderen... naarmate je verder komt. Maar daarom denk ik dat dit ook, deze gesprekken ook zo, zo leuk en interessant zijn... Uh, net zoals bij de vorige week bij, bij, bij in Christia. Toen had ik echt af en toe zoiets. Nee, meen je dat? <laughs> en dat dwingt je wel om ook een ander perspectief te zien. En ik denk dat dat ook uh, nou, belangrijk is. Om van, van uh, dit soort concepten erover na te denken. Dat je tenminste weet waar je naar streeft. Ook als ontwerper en ook als student en uh, als docent. Dus... Uh... Dank voor deze mooie. Serie. Ja, nou, een van de redenen waarom ik met verschillende docenten, met alle collega's wil praten, is omdat ik inderdaad het idee heb. Iedereen heeft andere meningen. En ja. Andere ideeën. En al onze studenten kregen al die verschillende meningen maar de hele tijd te horen. Maar ja. wij kennen ze niet van elkaar. Nee. Dus het is wel goed volgens mij om dat te weten. Ja. ja. ja. Oké, okay. nou, uh... nee, verder over kwaliteit. Ik uh, ja, we, we kan nog wel we uren kunnen doorgaan uur doorgaan over, over uh, lullen, maar voorlopig voldoen. Oké, dankjewel voor dit ja. superleuke gesprek. Ja, ook bedankt. Oké, okay, tof.